She can't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 Vandaag Zandvoort. Een wijde omgeving. Het kan heel wijd zijn, die omgeving. Ja, zijn we zijn weer ZFM Lunched. Deze vrijdag de 10 januari. Schiet het alweer op, hè? We zijn bijna anderhalve week weg van het nieuwe jaar. Oeh! Maar goed, maakt niet uit. We gaan het wel weer even gezellig maken, twee uurtjes lang bij ZFM Lunch. La la la la. Hebben we hebben weer een hoop lekkere muziek voor u klaarstaan. U krijgt straks uh, om uh, half 1 ongeveer krijgt u het weer. En dan zal ons mee zit ook nog een keer uh, straks om half twee de agenda. Jawel. Ook oh, dat. Dat hebben ze weer hoor. Oud en nieuw en zo. Rijp en groen zoals dat heet. Van alles wat door elkaar. Niks format. Gewoon lekker wat doen. Draaien waar we zin in hebben. En niet draaien waar we geen zin in hebben. Huh. <lacht> dat kan ook niet. Goed. Uh, wat wou ik zeggen? Ja. Mocht u verzoekjes hebben, nou, dat kan natuurlijk altijd. Als u verzoekjes heeft, dan kan dat altijd, wou ik zeggen. En dat kan natuurlijk eventueel via onze Facebook-pagina. Als u een vriendje met mij bent, toevallig op Facebook, dan kan dat natuurlijk via mijn account. En anders, dan doet u het gewoon via de website van, van, van dit programma. Dat is www.facebook.com/slash Zandvoort Ja. Zo kan dat allemaal. Ik kunt ook nog bellen, kan ook nog 023 573 1969. Alleen als ik een koptelefoon op heb, de telefoon niet, maar goed. Er zijn nog wel andere mensen in de studio die hem dan misschien wel horen, dus je weet het dan. Ah, zo. We beginnen met uh, lekkere muziek braaien, want uh, dat zijn we per slot voor jullie maar. Ja, laten we dat maar eens doen. MUZIEK miss the eye of the mountain below Keep a careful watch of my brother's soul And should the sky be filled with fire and smoke Keep watching over during the sun. I see fire at Sheeran and Hobbits If this is to end And we shall all burn together Watch the flames climb high, high Into the night Calling out Father, oh Stand by and we will Watch the flames burn Open on the mountainside Should all die together? Raise a glass of wine for the last time. Calling out for the Prepare as we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire. Inside the mountain, I see fire burning the trees. Een nummer van uh, een meneer die zichzelf Ed Sheeran noemt. Het is een uh, stuk uit de soundtrack van de film Hobbit. En het nummer dat heet I See Fire. En ik vind het mooi. Ja, toevallig. En het is Modern Talking. Heart of my soul. Woehoe! You're my heart, you're my soul I keep it shining everywhere I go You're my heart, you're my soul I'll be holding you forever Staying with you together Dan talking was dat en het nummer yeah, My Heart, You're My Heart, My Soul. Ge Oké, okay, um, uh, het is vrijdag, het is 10 januari. En um, we gaan het even gezellig maken. Straks om half 1 krijgt u natuurlijk het weder. En uh, dat is dit weer, wordt dat gelezen... Door het, uh, met het sonore stemgeluid van Albert-Jan Vos, dames en heren. Oehoe. En um, uh, zo nu dat het... Uh, het wordt heel gezellig. Straks hoop ik ook nog uh, dat we onze razende rapporten... weer in de uitzending hebben met uh, de agenda. Maar dat is om half 2. Dus um, we hebben weer zat te doen vandaag. En natuurlijk... Um, Kijken we ook regelmatig wat er zo al ter tafel komt aan, uh, aan nieuws. Dit ja. is Miss Montreal. Say heaven, say hell. een geweldig liedje van uh, Miss Montreal en uh, dat nummer dat heet uh, Say Heaven, Say Hell, jawel hoehoe dat uh... ah. is Neil Young van het album Harvest Heart of Gold Van Neil Young was dat van het album Harvest en dat vind ik persoonlijk nog steeds een van zijn allerbeste albums. Ja wel. Uh, we gaan naar de Auto's Redding. Lekkere oude soul jongens. Woo! En dat is natuurlijk een oorspronkelijk nummer van de Stones, maar nu van Otis Redding. I can't get no. I can't Van Mick Jagger zelf zei trouwens, Keith Richard ook: van Hey, het is de enige waarvan wij zelf vinden dat een ander het beter gedaan heeft dan, uh, dan wij zelf. Rolling, uh, het nummer was natuurlijk van de Rolling Stones en um, uh, ja, het heette gewoon: I can get no satisfaction. Ja, zo heet het. Zo gaat dat. The Everly Brothers. I'm Het is, het is jammer dat u. Het is jammer dat die ene webcam het niet doet waar, uh, waar, u Albert, waar u Albert Jan op ziet. Want die zit echt. echt Ho, nou maar. Nee nee, uh, ga door, ga door. nee, nee, nee, nee, nee, nee, uh, nee. Ik, ik wou zeggen waar u, waar, waar u Albert Jan kan zien. Want dan ziet u echt dat hij. zat een snikje bij het afgelopen. Ja, het is toch wat, hè? Ja, het zat echt een snik. Oh ja, is het zo? Ja. <laughs> 10 januari 2014, luisteraars. Het weerbericht voor de komende dagen. Nou, zoals u ziet buiten, vandaag profiteren we namelijk van een hoge druk. En daardoor blijft het droog en schijnt de zon flink. De zuidwestelijke wind waait matig in de polder en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar 8 of 9 graden. Vanavond zijn er nog enkele opklaringen. Maar in de nacht van naar zaterdag is het meest bewolkt en lokaal spettert het wat. De zuidwestelijke wind waait meest matig en de temperatuur daalt naar een graad of 4, 5. Gaan we naar de zaterdag. Zaterdag zijn er wolkenvelden en hier en daar spettert het wat. Maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De zuidwestelijke wind waait matig en de temperatuur stijgt naar een graad of acht. En tot slot zondag. Zondag schijnt flink de zon. Dus een heerlijke dag om een fikse strandwandeling te gaan maken. En het blijft overal droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten. En de temperatuur loopt op naar maximaal zeven graden. Aldus Rico Schreuder. Dat was het weer. Tot de volgende keer. <laughs> Ain't that cool Be a downside cheaper Yes it do Start riding a bike huh. Listen They're making milk out of powder Yeah they are Got the babies crying Poor oh, baby They know what that stuff is. Rent's gone up higher Yes it is Got the parents lying Throw your troubles away Don't sound too good <laughs> I hate that chord Listen Love certainly guitar, Watson. That's a real mother for you. Ik kan horen. oude plat hoor, jaren 60, 70, nee jaren 70 denk ik. Maar je hoort hem nog steeds regelmatig in discotheken en zo. Eén een van die old time dance classics die het een hele leven lang gewoon goed blijft doen. En dat zit alleen. The drums go boom Ja, zo noemt hij zichzelf. Hans Vandenburg. En een geweldige man natuurlijk... van Grupo Sportivo. En ja, dat was dan... dat was zo'n plaat die... bij ons eindejaars top 30... die we dus voor 18 december hebben uitgezonden... zo'n plaat die het dan net niet gehaald heeft. We hadden een LP van ze... en ja, die heeft het dan net niet gehaald. Maar misschien dit jaar, je weet het maar nooit. This is de start vocal band, Afternoon Delight. I'm gonna find my baby, gonna hold her tight, gonna grab some Afternoon Delight. My motto's always been, when it's right, it's right. Why wait until the middle of a cold, dark night? When everything's a little clearer in the light of day. And we know the night is always gonna be here anyway. Can make a lot of love and for the sun gone down. Thinking of you's working up an appetite, looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together make a sparks ignite, and the thought of rubbing you is getting so exciting. Skyrockets in flight. Ja, en dat was uh, de Starland Vocal Group. En dat, dat heet uh, uh, Afternoon Delight, ja. Even naar de Beatles, hoor. I see no use in wondering why I cry for you. And now you change your mind. I see no reason to change my mind. waar ik toch altijd nog steeds een hele grote fan van ben, uh, dames en heren. Maar dat was wel bekend, natuurlijk. En de uh, Beatles uit 1963 kwam dit van het album With The Beatles. En dat nummer, dat heette Not A Second Time. Ja, en uh, nu krijgen we iets heel anders natuurlijk. Ja, ik wou net zeggen, wat krijgen we nou? Uh, Bloods, Sweat and Tears. You made me so very happy.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 Thomas. Zal met de band's Blood, Sweat and Tears. En dat so was de titel. Geweldige band uit uh, eind jaren 60, begin jaren 70. En uh, dit is afkomstig van de allerbeste LP die ze ooit gemaakt hebben. Bloadsvelendeers 2, oftewel Bladenteers 2. Daarna werd het allemaal ietsje minder. Uh, dus een tijdje ook van zanger gewisseld en zo. En uh, nou ja, al dat soort dingen meer. Maar uh, dit blijft wel uh, prachtig en van vind ik persoonlijk de mooiste LP die ze gemaakt hebben. En die heet dus Blood, Sweat and Tears 2. You made me so very happy. Make a move! Kevin DeGraw. From I like I on it's all because of you We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 Your advice, and I bet. Jan staat helemaal te swingen hier in de studio. Die vindt het zo'n geweldig plaat. En terecht natuurlijk. How long was dat? Paul Carrick en Ace. En uh, ook weer een van die grote hits. Ik, ik weet niet meer of hij nou de 80 of 70 jaar wordt. Nou, dat is ook niet zo belangrijk eigenlijk. Gewoon. Ik bedoel, uh, het is wel lekker de muziek. Dit ook trouwens. Rewind is dit. En het meisje heet Inge. ...having fun. terwijl time flies when you're having fun. Woe! Nou, oké. Okay. Ik heb nog steeds plezier. En uh, dus vliegt de tijd. Het is bijna één uur. Oh! Tjonge, jongen. Ba -ba Bam pa -ba dam white man can pick up the pieces. En dat is... Uh, weet u natuurlijk, dat is ons uh, funnertje altijd...